Maak met het NOS De groep flexwerkers een procent meer dan een jaar eerder. Flexwerkers zijn mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Het aantal vaste werknemers is ook toegenomen met 2,2 procent tot ruim 5 miljoen. Van alle werken in Nederland had bijna twee derde vorig jaar een vaste baan... ruim een derde een flexcontract. President Barrow van Gambia heeft de doodstraf in het land opgeschort... In 2012 werden in het Afrikaanse land nog negen mensen geëxecuteerd. Dat was tijdens het regime van de voorganger van Barrow, een dictator. In Gambia staat de doodstraf op moord en verraad... maar ook op onder meer het bezit van cocaïne. Barrow maakte eerder al bekend dat hij afviel van de doodstraf. In Iran is de zoektocht naar een verongelukt vliegtuig... met 65 mensen aan boord opgeschort. Een sneeuwstorm maakte het zoeken onmogelijk... De vijf helikopters met reddingsteams wachten in elk geval tot het weer daglicht is. Het vliegtuig was afgelopen ochtend op weg van Teheran naar Yashuj. Het verdween na drie kwartier van de radar en wordt sindsdien vermist. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn alle inzittenden omgekomen. De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri heeft vijf BAFTA's gekregen... De belangrijkste Britse filmprijzen werden uitgereikt... voor onder meer beste film- en beste hoofdrolspeelster. Three Billboards gaat over een moeder die na de moord op haar dochter... confronterende teksten plaatsen op aanplakborden. De film was vorige maand ook al de grote winnaar... van de Golden Globe Awards. De BAFTA's zijn een belangrijke graadmeter... voor de Oscar-uitreikingen over twee weken. Het weer in het oosten kans op lichte vorst, overdag meestal bewolkt... met eerst in het noorden lichte regen of motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Je hey meisje voor mijn zorgen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes heerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding. Ik vergis gisteravond fijn. Ik wil dat je dicht bij mij staat. Me aankijkt en mij vraagt of ik je leuk vind, of ik je blij maak. Of ik je terug vind als je me kwijtraakt. Ik wil je zeggen wat er nu in me omgaat. Ik wil seks elke ochtend als je opstaat. Je bent breekbaar, je bent kostbaar. Maar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 ik carrière je duister Baby ik wil ik roep je, ik roep je luider Ik wil er doen als je naar me luistert Oh dan komt alles goed Hey, hey. hey meisje kom eens horen, pak m'n kom, hey, hey, hey, kom, kom naar voren Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend dacht ik maar aan één ding Ik voelde gisteravond fijn Hey meisje kom eens horen, pak m'n kom naar voren Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend dacht ik maar aan één ding Ik voelde gisteravond fijn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 Security—they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle.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 She said, Tell me, are you a Christian child? And I said, Ma'am, I am tonight. Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in In the middle of the poor Everybody let's go to By the fireside